Onwetendheid Podcast nummer 1 Ze vond dat het nu wel genoeg geweest was. Iets niet weten gaat aan je vreten. Iets blijkbaar niet mogen weten nog veel meer. Toch wist ze wel iets. Een naam. Een woonplaats. En nu ze erover nadenkt, ook een datum. En een andere woonplaats. Daarmee zou ze toch wel iets te weten moeten kunnen komen, dacht ze zo. Al vanaf haar elfde was ze nieuwsgierig naar deze vrouw. Geduld was niet echt haar sterkste kant, dus was vijf jaar wachten lang genoeg. Vandaag ging ze op zoek naar de onbekende vrouw. De vrouw die niet meer dan een halve naam was. Een naam die ze na lang zeuren en zaligen had weten los te peuteren bij haar ouders. Het verbaasde haar nu nog dat ze dat had aangedurfd. Haar vader en moeder hadden gezegd dat zij de naam ook niet kenden en nooit hadden gekend. Achteraf had ze beseft dat dit nooit het geval geweest kon zijn. De naam van zo'n belangrijk persoon vergeet je namelijk niet. Het leek het meisje in elk geval onmogelijk. Toch hadden haar ouders er iemand bijgehaald die met het meisje kon praten. Deze dame had gezegd slechts de achternaam te weten. Omdat ze pas elf was destijds, had het haar maar beter geleken niet verder te zeuren, maar ze geloofde er geen s'nachts van. Wat het meisje nu dacht, was niet nieuw voor haar. Ze had het honderden keren gedacht. Het probleem was dat ze niet wist of de vrouw wel ooit aan iemand had verteld wat er gespeeld had, omdat ze niet wist de vrouw van haar voornaam heette, had ze maar één optie. Ze moest alle mensen met dezelfde achternaam en dezelfde woonplaats gaan bellen om informatie over de vrouw. Maar hoe ging ze dan duidelijk maken om wie het ging? Heel vaak had ze aan een schijnbaar logische oplossing voor dat probleem gedacht. Meestal bleef die na wat langer nadenken, toch niet helemaal bruikbaar. Er zat altijd wel een of andere maag aan. Nu meende ze toch wel een werkbaar verhaal te hebben. En elk klein stiekem opdoemend maartje had ze eilings in een hoekje van haar hoofd gepropt, waar het voorlopig niet meer uit mocht. Anders zat ze hier over honderd jaar waarschijnlijk nog. Het meisje voelde zich wel nerveus. Ze had een beetje een probleem met afwijzing. En de kans dat de wildvreemde mensen die ze zou gaan bellen, raar of boos zouden reageren, was niet helemaal ondenkbeeldig. Hoewel die mensen niet konden weten dat haar verhaal voor het grootste gedeelte uit haar duim gezogen zou zijn, wist ze dat zelf natuurlijk wel. En dat zorgde er niet bepaald voor dat ze minder zenuwachtig was. Even werd haar hoofd een complete chaos en dacht ze erover, het toch maar niet te doen. Toen pakte ze toch het telefoonboek en zocht de plaats en toen de naam op. Ze had nooit eerder geteld hoeveel mensen met die naam er in deze stad woonden. Het bleek er vijftien te zijn. Dat viel nog mee. Ze koos het eerste nummer. Een man nam op. Zorgvuldig verwoordde ze haar vraag. Nee, helaas. Hij kende niemand van die leeftijd in zijn familie die in dat bepaalde jaar in die bepaalde plaats had gewoond. Jammer. Bij het tweede nummer kon ze haar verhaaltje al makkelijker afdraaien, maar ook deze man had geen idee waar ze het over had. De derde die ze belde, een vrouw, werd boos. Wat ze toch aan het zeuren was, en ze had wel wat beters te doen dan van stomme pubers te luisteren. Lekker zeg. Nummer vier was ook een vrouw, maar die luisterde wel geduldig en probeerde duidelijk te helpen. Een schoolvriendin van je moeder, zeg je, voor een reunie? Oh, wat leuk dat je dat voor haar doet! Ze kletste nog even, maar het was wel duidelijk dat ook deze mevrouw haar niet kon helpen. Toch wist het meisje zeker dat als er iemand zou opnemen die de gezochte vrouw echt kende, deze persoon dat zou kunnen opmaken uit haar zelfgezonnen verhaaltje. De datum en de plaats zouden voldoende zijn. Het vijfde nummer. Het verhaaltje voelde al bijna niet meer vreemd om te vertellen, dus dat ging aflutjes af. Tot de vrouw aan de andere kant van de lijn haar plotseling onderbrak. Volgens mij zit jij maar gewoon een verhaaltje te verzinnen, zei de vrouw. Volgens mij zoek jij helemaal geen schoolvriendin van je moeder. Schrik, dat zegt iemand ook niet zomaar. Zoiets zegt iemand alleen als ze je doorheeft. En toen zei de vrouw heel eenvoudig: Volgens mij zoek jij je moeder. Ja, zei het meisje. Dan ben ik jouw oma, zei de vrouw. En ze begon te huilen. bouwereerd stond het meisje met de horen in haar hand. Hakkelend zei ze dat het ook heus niet nodig was om te huilen. Dat het goed met haar ging en zo. Dat ze alleen wilde weten op wie ze leek en geen moeder zocht, want die had ze alleen en meer van dat soort dingen. Ze besefte niet, en kon dat ook helemaal niet, wat er naar boven kwam bij deze dame op leeftijd. Gelukkig bedaarde de dame na enige tijd en konden ze verder praten. Ze spraken samen af dat het meisje naar de stad zou fietsen voor een ontmoeting. Later die dag stond ze daar, met haar fiets in de hand, voor de deur van het huis waar haar leventje ooit begon. Ze kon niet beseffen wat de komende ontmoeting teweeg zou brengen, bij haarzelf als ook bij alle andere betrokkenen. Maar dat gaf niet. Het moment telde. Het besef dat het niet weten binnen enkele ogenblikken eindelijk voorbij zou zijn. Onwetendheid is namelijk niet altijd een zegen.